avond of wanneer je ook luistert of kijkt en welkom bij de CrossCheck, de podcast van Adako, copiloot van succesvolle ondernemers. Mijn naam is Jo en vandaag gaan we het hebben over het topic waar iedere ondernemer in Vlaanderen toch wel een klein beetje van wakker ligt de laatste tijd. Peppel en heel het e-facturatieverhaal. Ik heb bij mij vandaag Bart en we gaan eindelijk eens duidelijkheid scheppen in de op het randje van massa hysterie die vandaag mensen met een B2-nummer beklijft rond uh, het hele Peppol verhaal. Ja, we gaan duidelijkheid schappen, joh. Goed. Nog heel even opnieuw, om, om de chaos wat, wat, wat duidelijk te maken. In een paar simpele woorden, wat is Peppol? Peppol is niet meer of niet minder dan een uh, platform om facturen uit te wisselen tussen ondernemers. Oké, okay. dus het is een plaats, net als vroeger de brievenbus, de posterijen, waar een factuur van A naar B kan gaan. Klopt. Um, prima, waarom is dat, we hebben dat? Eerst en vooral, we hebben dat. We hebben facturatieprogramma's, we hebben e-mails, we hebben brievenbussen, we hebben kartonnen dozen waar je nog je facturen insteekt als je naar de boekhouder doet, hopelijk niet. Uh, waarom hebben we een nieuw systeem nodig? Waarom? Uh, Europa vooral heeft erop aangedrongen om een systeem te ontwikkelen waar een beveiligd platform onder andere is. Omdat mm -hmm. er heel veel te doen is rond factuurfraude. Ja. En dat zou uitgesloten zijn met Peppel. Want factuurfraude is eigenlijk het verhaal waarbij ik een factuur binnenkrijg van een bedrijf. En dat kan het echte bedrijf zijn of het niet echte bedrijf. Ik betaal die factuur en dan blijkt dat helemaal... Ja, of jij verzendt je factuur, maar ja. de ontvanger... Die krijgt een aangepaste factuur waar een ander rekeningnummer in gezet is. Het lijkt identiek dezelfde factuur, maar een ander rekeningnummer. Ja, dus het is niet alleen het onrechtmatig opstellen van facturen, maar vooral het vervalsen van facturen, waardoor ja. je denkt dat je aan iemand betaalt en je betaalt dan toch niet. Facturen enzovoort. die worden onderschept en die aangepast worden. Oké. Okay. En dat is een van de dingen die... Daarin wordt tegengewerkt, maar er zijn ook nog een heel aantal andere voordelen waar we het, waar we het over gaan hebben. Hè? Er zijn uiteraard heel veel voordelen aan uh, zo'n systeem als uh, Peppel. Uh, het is eigenlijk heel eenvoudig om de factuur uh, te verzenden. De uh, factuur wordt onmiddellijk ontvangen door de klant. Is, de klant dan is, is zeker dat de factuur van u komt, want dat wordt afgecheckt door Peppel. ja. Um, het vereenvoudigt de administratie, dus daar zijn heel wat uh, voordelen aan verbonden. Oké, okay, we gaan daar straks even verder op. Ik heb ook al een paar dingen gehoord van Peppol, uh, uh, e-invoicing, e-billing. Uh, er is wat spraakverwarring. We hebben het Peppol, e-invoicing, e-billing. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, hè? Ja. E-invoicing of e-facturatie werd uh, vroeger aanzien als uh, ik maakte een pdf op en ik verstuurde die via mijn e-mail ja. naar de klant. Ja. Nu is dat niet meer e-invoicing. Een e-factuur betekent nu die wordt opgesteld via dat uh, Peppel-netwerk of wordt verzonden via het Peppel-netwerk in een bepaald formaat. Ja. Dat door machines kan gelezen worden. Oké, okay, want nu versturen we eigenlijk nog, zoals we vroeger een, een factuur per post verstuurden, maar dan steken we het in een e-mail. Maar Het is nog steeds een elektronisch document, maar mm. het is nog een document. Hè. Klopt. Daar gaat bij Peppel wat aan veranderen. Daar zitten verschillende schakels tussen. Kan je die nog eens even opzommen? Ja, je zit eigenlijk met access points. Ja. Dus uh, dat is de toegang die je hebt tot het uh, Pappel-netwerk om je facturen te verzenden, aan ja. de ene kant. En aan de andere kant moet je ook die facturen van je leveranciers kunnen ontvangen. Ja. En daar heb je opnieuw zo'n access point. Oké, okay, dus een soort van digitale brievenbus. Ja, een doorgeefluik, noem het zo. Ja, ja, ja. tussen twee partijen en een centrale entiteit mm -hmm. die... Zorg ervoor dat de factuur die effectief van A komt, effectief naar B gaat. Klopt. Ja, oké. Okay. Um, ja, we, we hebben het al eens bekeken, maar, maar hoe, wat wil dat nu voor mij als ondernemer zeggen? We hebben de laatste jaren zoveel platformen gehad. Ik denk aan Dokkel en, en God weet wat. Een kat vindt zijn jongen niet meer. Um, als je met Peppel, de Peppel-standaard eigenlijk, moeten we zeggen, wil gaan werken, wat heb je dan nodig? Het begint met een uh, facturatiepakket dat een toegang heeft tot het uh, Peppelnetwerk. netwerk ja. uh, Daar zijn er tal uh, van, uh, billet, uh, eenvoudig factureren, noem maar op. Ja. Dat zijn facturatiepakketten die gewoon een toegang hebben tot Peppel. Ja. Je kunt met je oude vertrouwde pakket blijven werken, zolang dat het maar de toegang geeft tot het Peppelnetwerk. netwerk Oké. Okay. Uh, vanaf dat moment is mijn facturatieprogramma aangesloten op die keten van brievenbussen die die geauthenticeerde facturen kunnen uh, ontvangen. Ja. Wat wil dat Stel, ik heb zo'n programma. Wat verandert er voor mij als ik een factuur ga opstellen? Niks. Niks. Nee. Dan, Bij de ja, verzending we zijn klaar voor het... vandaag. Hè? Er verandert niks. Nee. <laughs> ja. Bij de verzending gaat uw facturatiepakket herkennen of uw klant geregistreerd is op het Papol netwerk Oké. Okay. Is dat zo, dan krijg je gewoon de vraag van wil je verzenden via Papol? Ja. Nu kan dat. Vanaf januari 26 wordt het verplicht. Ja, want vanaf nu zou je facturatieprogramma kunnen zeggen... van, Jij maakt een factuur op, je klikt op verzenden en je facturatieprogramma zegt dan van... Ja, dit is een Peppelklant. klant mm -hmm. dus ik verstuur hem via die weg. Ja. Of dit is een, die is er nog niet. Dan maakt hij nog een goede oude... De e-mail. De e-mail met een PDF. Ja. Oldschool. Ja. Ja, ja. Of, of, of je print hem uit en je faxt hem. Hè, uh, ja, da, da, als dat nog, als kan, dat ja. nog kan. Als nog faxen. dat weet ja, ik je, niet. Maar, uh, heel af en toe. Meer dan je denkt. Um, dat was het opmaken van een factuur. Ziet er eigenlijk allemaal wel vrij logisch uit? Hoe zit dat als ik een factuur ga ontvangen? Je gaat die niet meer in je e-mailbox ontvangen. Je gaat die via dat pappelnetwerk ontvangen. Okay. En om ze te ontvangen, moet je ook geregistreerd zijn via zo'n access point op het netwerk. Ja. Van die inkomende access points kun je er maar één hebben. Ja. Om te verzenden, meerdere. Maar om te ontvangen, je moet er één kiezen. En via dat uh, platform komen al je facturen binnen die via Pappel komen. Oké, okay, dus mijn factura opnieuw mijn facturatieprogramma gaat mijn voorstel geven wat ik zou kunnen. En dan komen mijn facturen dus niet meer in mijn mailbox, maar in mijn facturatieprogramma terecht. Eigenlijk wel. In een aparte box van uw noem het facturatiepakket. Oké. Okay. Eigenlijk is het beter een administratiepakket. Ja. Want daar ja. gebeurt alles. Hè? Ja, want het wordt Vroeger was het, facturatiepakket is voor uw facturen op te maken en hè, het, het, het, het de inkomende facturen zetten in de mail. Die zitten hier nu ook in. Klopt. Oké. Okay. Um, je zegt van, je kunt via verschillende access points versturen. Mm -hmm. Waarom zou ik ja. dat doen? Stel dat je drie, vier winkels hebt die, enkel of die elk hun eigen facturen opmaken, ja. dat kan voor iedere winkel een afzonderlijk toegangspunt tot Peppel zijn. Ook al hebben die allemaal hetzelfde B2-nummer? Ja. Ja, ja. ja. Okay. dat ja. kan. Okay. Om de facturen te ontvangen niet? Nee, dat is, er dat is maar ja, één. eentje. Er is maar één inkomende brievenbus, maar je kan je digitale factuur op meerdere postbussen in de stad, ja. bij wijze van spreken, Klopt. Uh, gaan versturen. Oké, okay. um, klinkt spannend. Um, ik hoor heel vaak dat dat administratieprogramma, het facturatieprogramma, is zo'n beetje aan het, aan het evalueren. Het evolueren. het wordt iets nieuws. Mm -hmm. um, zijn, al, zijn de meeste gangbare programma's al mee? De meesten die ik ken wel, ja. ja. Er gaan er enkele zijn die niet mee zijn, maar uh, dat zijn zo diegenen die toch uit de markt gaan wegvallen. Ja, maar, maar, maar ze hebben nog tot het einde van het jaar om die functionaliteit voor te verzenden en te ontvangen in te bouwen. Ja. Helemaal correct. Ja, ik denk soms, soms uh, mijn neefje heeft ooit iets gebouwd voor mij en bla bla bla, uh, dan wordt het tijd om over te stappen. Ja, heel zeker. Oké. Okay. Um, en ook voor het ontvangen? Want anders ga ik ja. geen factuur meer kunnen binnenkrijgen. Nee, nee, nee, ja. inderdaad. Want dat heeft ook te maken met de geldigheid van de factuur vanaf januari 26. Als je een factuur verzendt die je eigenlijk via Papel moest verzenden, maar dat niet zo gegaan is, ja. is geen geldige factuur. Dus uw klant heeft het recht om te zeggen, ik heb geen geldige factuur ontvangen, ik ga die niet betalen. Dus de, de oh, ik heb uw factuur niet gehad, hij zat in de spam... Uh, krijg verleden nog, is verleden tijd. Nu is het van, ik heb hem niet via Paypal gehad. Um, ik heb die niet gehad. Die dus. niet gehad. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus zowel facturen die je binnenkrijgt als facturen die je verzendt, uh, moeten via dat netwerk. Stel, uh, ik, ik, voorbeeld, ik, uh, ik heb uh, bij mij op de zaken een stukje software. Ik krijg van, weet ik veel, een Amerikaanse firma, krijg ik daar een factuurtje van. Mm -hmm. uh, hoe zit dat? Die gaat niet Paypal. Dat kan wel in de toekomst gaan gebeuren. Ja. Want uh, het is zowel de Europese gemeenschap, de Europese commissie die uh, gefinancierd heeft in Pappel. Ja. Maar het is op termijn wel uh, de bedoeling om er een wereldwijd systeem van te maken. Dus ja. ook Amerikaanse ondernemingen gaan erop kunnen aansluiten. Kunnen. Stel dat ik na 1 januari, we zijn de hypothese aan het bijhalen, maar stel dat ik na januari een factuur binnenkrijg uit een land... Dat niet bij Peppol is aangesloten, is dat, wil dat wel niet zeggen dat die facturen niet meer geldig zijn. Nee hè? nee nee, nee. Okay. Absoluut niet. Ja. Het gaat over België om het ja. goede ja. kader. Hè? Vanaf januari 26 is er een verplichting voor België. Enkel. Okay. Um, stel ik krijg nog zo'n Peppol factuur binnen, een niet Peppol factuur van een het buitenland. Mm -hmm. Kan. Um, hoe moet ik die dan gewoon los in mijn boekhoudpakket steken of aan mijn boekhouder geven? Of? Ja, dus uw, noem het terug, het administratiepakket gaat ja. ook de mogelijkheid hebben om de niet-peppelfacturen daarin uh, op okay. te laden. Ja, ja, ja, ja, Dan doe je dat en die zit ook uh, klaar voor in de boekhouding verwerkt te worden. Oké. Okay. In de boekhouding verwerkt worden, uh, we, hadden het, uh, we, hadden het, uh, we gaan het daar straks misschien ook even over hebben, want zo'n peppelfactuur, je had me dat voor de uitzending uitgelegd, Eigenlijk is er een factuur met een, met, met een kleine bijlage en daar zit een bestandje in. Klopt dat? Mm -hmm, klopt. En wat doet dat bestandje precies? Dat bestandje is op een uniforme manier opgemaakt, zodat uh, de machines, computer, pakketten, ja. die bestanden op dezelfde manier kunnen gaan uh, uitlezen. Ja. Dus om het verstaanbaar uit te leggen, de factuur komt binnen en het boekhoudpakket gaat herkennen van welke leverancier is dat, wat is de datum, wat is de vervaldatum, het bedrag dat wordt allemaal herkend dat is voor jullie als boekhouder wel ook een ander verhaal want vroeger kreeg je een pdf document wat eigenlijk een, ja, een tekening is mm -hmm. en die moesten jullie dan gaan inscannen en lezen en inboeken ja. Ja, dat gebeurt nu allemaal automatisch allemaal is een heel nee. groot woord. Ja, het maar, inboeken uh, niet, maar het registreren wel. Het gaat automatisch serverlopen. Ja, ja. Ja, ja, dus het is een standaard tussen facturatieprogramma en facturatieprogramma of administratie mm -hmm. en administratieprogramma dat zegt van kijk, dit is de afzender, dit is de bestemming, dit is de factuurdatum, dit is, de, dit is in de eigenheid, dit is zonder B2, met B2. En dat tekstbestandje is altijd hetzelfde, ongeacht welke kleuren je op je factuur mm -hmm. hebt en hoe je die vakjes ja. hebt. Ja ja ja. ja, ja, ja. Een soort van text-only version van je pdf. Ja, noem het zo. Ja, zodat de machines ze kunnen lezen. Het ja. gaat allemaal een stuk sneller en correcter zijn natuurlijk. Ja. Okay. ja. Uh, goed, technisch gezien hebben we het al, al redelijk mooi in kaart gebracht. Nu is de vraag van, ja, wie moet er nu aan voldoen? Heel simpel. Iedereen die een b 2 nummer heeft, moet geregistreerd worden voor Peppel. Ja, de, en die moet een administratieprogramma gaan, gaan gebruiken dat met Peppel kan werken. Ja. Oké. Okay. Goed. Uh, zijn er mensen die een uitzondering krijgen? Ja, de niet btw-plichtigen. Ja. De kinesisten, thuisverplichtkundigen, artsen in bepaalde omstandigheden? Dus uh, van het moment dat er geen btw-nummer is, is er ook geen verplichting. Ah, jij stelt er regeltjes op: ik ben zo de uitzonderingen aan het zoeken. Dat wil zeggen dat als ik van een niet btw-plichtige partij een factuur krijg na 1 januari, dat die wel nog geldig is. Ja, ja, ja. Het is okay, ja, ja. dus ja. niet dat ik dan kan zeggen... Want... Nee, ze zijn enkel bezig over degene die verplicht zijn uh, via Pappel. Oké, okay, goed, goed. Dus goed opletten, hè, als je na 1 januari een factuurtje krijgt van, ik zeg maar wat, je kinesist of iemand die een bijberoep kerstkrans maakt of zo, en je, die je daar een factuurtje van stuurt, die moet je toch nog altijd betalen. Ja. Ja. Oké, okay. goed. Um, als we dan gaan kijken naar uh, het, ver, het, het, het verhaal van Peppol. Uh, Buitenlandse uh, leveranciers en uh, klanten hebben we ook al benoemd. Hè, mm -hmm. die, die kunnen onze niet-Peppol-factuur sturen... Ja, afhankelijk van de appelwetgeving in het land zelf. Want hoe zit het in het buitenland zo'n beetje? Zijn wij het enige land in Europa of is het heel Europa tegelijkertijd? Nee, nee, wij zijn voorloper eigenlijk deze keer. Het gebeurt niet altijd dat België voorloper Kijk nu. is. Kijk uh, We ja. zijn er een keer bij. In Nederland zijn ze er ook over bezig, maar het zou een jaar later zijn. Oké. Okay. Italië heeft al sinds, ik dacht, 2014 een systeem om elektronisch te factureren. Daar is het zelfs verplicht om naar particulieren elektronisch te versturen. Okay. Maar die hebben dan weer een ander systeem dan Peppel. In Europa. Ja. <laughs> maar dan toch niet. Nee, nee. Ja. Maar ja. De bedoeling is om tegen 2030 alles op dezelfde lijn te krijgen. Ik kijk even naar ondernemers in de regio. We, we zitten in Hasselt. Duitsland, Nederland ligt dichtbij. Nederland volgend jaar Duitsland. Niet direct en niet even. Niet direct. En, en Frankrijk en zo, die, die zijn er nog die mee bezig. Die zijn er mee bezig. Ja. Duitsland uh, kennende gaat dat op de lange termijn uh, komen. Meerschaffen das. Ja, ja, ja. Ooit, ooit wel. Ooit wel. Ja. <laughs> um, we zullen uh, in de show notes, dus in de omschrijving van de podcast, als je naar podcast.adaco.be gaat ook even een link maken naar een kaartje waar al die landen op staan. wanneer dat ze Peppol gaan gebruiken en hoe het van toepassing is. En een kleine grafische tekening, hoe dat brievenbus waar we het net over hadden, even, even uh, toelichten. Dus wie kijkt en luistert, kan daar de mosterd halen. Buiten het feit dat België hier eens mee kan uitpakken, van kijk, wij zijn eerst hè, wat zijn de andere voordelen van Peppel? Authenticiteit van de factuur, daar had je het al over gehad. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dus de factuur wordt verzonden en die wordt één op één aangeleverd aan de klant. Ze komt altijd aan. Mm -hmm. Het is de echte factuur? Het is de echte factuur. Oké. Okay. Ja. Uh, hoe zit het dan met het dan dockel Dokkel, waar ik mijn facturen bij elkaar moet gaan rapen en zo? Dokkel is ook wel aan het werken aan een uh, access point, dus gaat ook wel uh, in orde zijn om die facturen te capteren. Ja. Gaat dan uh, van de andere kant weer geen facturatiemodule hebben, dus uh, het is zowat de tussenoplossing. Ja. Uh, de meeste pakketten die ik uh, gebruik of die ik ken, hebben alles in één zetten. Oké. Okay. Want ja, voor mij was het, als ik mijn aangifte moest doen, was het altijd van, oh god, er staat nog wat in dokkel. Dan moest je daar gaan inloggen, daar gaan inloggen, daar gaan inloggen. Dat is vanaf 1 januari gedaan, want die facturen die moeten bij mij... In het uh, access point toekomen. Oké, okay. dus, dus niet meer achter... Ook, ook leveranciers die zeggen van, uw factuur staat gereed, log maar bij ons in. Nee, nee. ook de grote ondernemingen... Proximus, Telenet, noem maar op waar je achter naar link de facturen moet gaan halen, gaan ook via Papel moeten verzenden en die factuur moet in uw Papel inbox binnenkomen. Dat, dat gaat, dat gaat ons, al een, ay, ons als ondernemers, ik, ik spreek even mee als ondernemer, al een pak hmm. tijd besparen, denk ik. Hè? Ja, ja. ja. dat is het uh, grote voordeel voor ons als accountant. De boekhouding is eigenlijk volledig. Ja. Alle facturen die voor u verzonden worden, die komen in de boekhouding binnen. Ah, de, het enige wat je dan niet krijgt zijn de, de bonnetjes van de... De restauranten, ja. bonnetje, noem maar op. Ja, maar dat blijft net zoals een niet-Peppel factuur uit het buitenland. Mm -hmm. Iets wat je moet inscannen in, in, in, en, en uploaden. Ja, maar ja. eigenlijk moet je niet meer achter facturen gaan jagen die nog ergens op een platform staan. Ze staan bij Ze jou. zitten erin. Oké, okay, super. Um, wanneer, moet ik beginnen met, wanneer mag ik beginnen met Peppel? Vandaag. Vandaag. Goed. Wanneer moet ik beginnen met Peppel? 1 januari 2026. Goed, prima. Uh, ik heb al in mijn mailbox gekeken uh, en ik krijg daar vandaag de dag al zo van die uh, pdf'jes met dan zo'n vreemd bestandje erlangs. Dat neem ik aan dat het een Peppel-factuur is. En dat is nog geen Peppel-factuur uh, op zich, maar dat is wel de voorloper van de Peppel-factuur. Je moet u registreren op het uh, Peppel-netwerk. ja. Voor de inkomende facturen, op het moment dat ze in die box binnenkomen, zei je zeker dat het een PEPOL-factuur is. Ah, okay. In de meeste mails die je nu krijgt, zit ook zo'n XML-bestand. Ja. Dat is eigenlijk de basis van de PEPOL-factuur. Ah, dat is het stukje dat de machine gaat lezen en de pdf is het stukje dat ik ga lezen. Ja. En één keer ik geregistreerd ben... Komt dat in uw Oké. box okay. ja. Dus ook, we zijn, dit is geen cybercrime-podcast, maar voor mensen die nu vage facturen aankrijgen waar zo'n bestandje, het is niet omdat er een xml is al lang staat dat het daarom ook echt is. Je registreert je best. Nee, voilà, best ja. wel. Oké, okay, goed. Prima. Losse componenten nog even oplijsten. Wat heb ik nodig voor Peppol? Eén. Een administratiepakket dat u facturen kan maken en ontvangen. Twee. Via dat pakket u aanloggen op het pappel netwerk Ja. En je bent klaar. Oké. Okay. Uh, ja, ik had er meer verwacht, maar uh, <laughs> moet ik iets zeggen tegen mijn leveranciers? Uh, je kunt het aan de leveranciers doorgeven. Maar de meeste pakketten gaan ook herkennen of je als uh, klant van je leverancier op het Pappel uh, netwerk geregistreerd ah, bent. Misschien dat je aan, aan de hand van de btw nummer gaat kijken van staat hier een ja, Pappel nummer inderdaad. tegenover, ja dan nee. Mm -hmm. Oké, okay, ja. b nummer is de Unique Identifier. Misschien ook niet onbelangrijk om mee te geven. We hebben net ook uh, gezegd dat uh, er zijn daar een aantal sectoren zijn die niet verplicht zijn uh, mee ja. te doen. Ja. Ze zijn wel vrij om wel mee te doen. Dan kunnen ze ook genieten van de voordelen van de facturen die automatisch binnenkomen. En ook nooit meer van, oh, dat zat hem in een spam, ik heb dat mm -hmm. nooit gehad, de, de hond heeft de brievenbus ja. opgegeten, dat soort mm -hmm. dingen ga je dan. Ja, dus zelfs als het niet, niet B2-plichtig is, zou je het kunnen gaan gebruiken. Mm -hmm. Ja, kan perfect. Op basis okay. van je ondernemingsnummer kan dat geregistreerd worden. Het laatste element waar jij heel bescheiden over sprong, is van je moet natuurlijk ook een boekhouder en een accountant hebben die Peppel snapt. Hoe zit het bij jullie in het landschap? Ik denk dat de meesten al mee zijn, of? Een heel groot deel van de accountants is wel al mee. Ja. We horen er links en rechts nog wel die niet mee zijn in het verhaal. En dan is mijn vraag, gaan die ook wel mee geraken in het verhaal? Als we nu nog moeten beginnen daaraan, denk ik dat het schip al half gezonken is. Ja, ja, ja. want dat wil ook zeggen dat sommige boekhoudpakketten, excuseer, boekhouders, een ander boekhoudpakket moeten gaan, administratiepakket moeten gaan voorstellen aan hun klanten? Mogelijk wel, ja. ja. Wat is wijsheid als ik zo'n pakket moet kiezen? Contacteer u mijn accountant, vraag aan de accountant welke pakket dat hij of zij mee vertrouwd is. En via welke pakketten dat de administratie naadloos naar uw boekhouding kan doorlopen. Oké. Okay. Maar de, de kerngedachte die ik in, in al deze voorbereidende gesprekken van jou ook meekreeg is van geen paniek, het is zo erg niet. Het is eigenlijk heel gemakkelijk. Oh, Oké. Okay. Wil jij vandaag registreren? Binnen tien minuten ben je weg met alles. dan. Voilà. Bart, dankjewel. Wij gaan het dadelijk nog eens hebben over de specifieke doelgroepen die uh, Peppel gaan gebruiken. De doelgroepen van ADACO, jullie werken voor een aantal specifieke sectoren. Daar hebben we een aantal inhoudelijke vragen voor. Die gaan we eens met Conchetta onder de loep leggen en dan gaan we kijken hoe PEPL van toepassing is op de specifieke sector. Dankjewel dat je er deze week weer bij bent in uh, de crosscheck. Heel uh, no, graag gedaan. Fijn, fijn, fijn. Met heel veel plezier. <laughs> Bart heeft al net uitgelegd wat het Peppel-netwerk is en waarom dat de waanzin die nog uh, klassiek factureren uh, heet, waarom we die niet meer gaan doen en waarom mm -hmm. we het allemaal een beetje efficiënter gaan maken. Er wordt heel veel gezegd van ja, dat is voor ondernemers. Ja, ondernemers dat is een breed, breed uh, begrip. Ik wou eens een paar specifieke doelgroepen aantekenen die jullie in jullie uh, portfolio hebben. Horeca-ondernemers, was ze wat de eerste. Eerst en vooral, ik heb een café, restaurant, mosselfestival, uh, tent. Uh, is Peppel van toepassing op horeca mensen? Uh, ja, voor hun inkomende facturen sowieso. Ja. Voor hun uitgaande, en daarmee bedoel ik de dagontvangsten, nee. Maar stel dat ze een factuur moeten maken wat wel eens voorkomt, ook weer, ja, moeten ze ook geregistreerd worden. Ja, want de dagontvangst is eigenlijk voor mijn particuliere verkopen. Klopt. Daar wordt gewoon bij de klassieke boekhoudering. Dus ik ga eten gewoon ja. op een, in een brasserie. Uh, ik ga iets drinken in een café, ik betaal gewoon via bankcontact uh, Payconic of gewoon cash. Mm -hmm. Dat zijn dagontvangsten, want ze maken mij geen factuur. Maar stel, ik heb een feestje, ja. uh, ze komen dat thuis leveren of uh, dat wordt ergens ter plaatse gedaan, daarvoor wil ik wel een factuur, dan moeten ze wel geregistreerd zijn. Dus negen keer van de tien, als je een groot feestje als je hebt voor een bedrijf, moet je een uitgaande factuur maken. Ja. Oké, okay. goed. Um, registreren voor Paypal is eigenlijk hetzelfde voor horeca ondernemers als voor de rest? Ja, dat ja. klopt helemaal. Okay. Dat is helemaal niet anders. Dat loopt via hetzelfde systeem, via dezelfde procedure. Ja, oké. Okay. Want ja, ik ga het toch moeten doen, want mijn uh, Van zon en god weet wat die aan mij levert, die gaat mijn factuur sturen is vandaag dan, al zo. is ja, vandaag al ja. zo, ja, ja, ja, ja. De grote leveranciers gelijk uh, in de horeca, een pitfood, van zo'n uh, vitaminje, um, Dus degenen die hier in Limburg echt gangbaar zijn, die die gebruiken nu al het peppol netwerk Oké, okay, goed. Um, er zijn ook heel veel kassasystemen in de omloop. Ik hoop dat we er allemaal eentje hebben. Hè. De mensen die, die, die zo een, een. Dat heet nu geen witte kassa meer, dat is gewoon een kassa. Een kassa. <laughs> die een kassa hebben. Moet dat kassasysteem ook gekoppeld worden aan Pepple? Moet ik die jongens gaan bellen? Nee. Nee. nee, op dit ogenblik niet. Um, ze kunnen wel een dagontvangstboek natuurlijk via een elektronische weg. En wij gebruiken daarvoor Scrada. Scrada staat ook al op het Peppel-netwerk. Um, dus dat kunnen ze eventueel doen. Maar hun eigen kassasysteem, ik denk ook niet dat dat op dit ogenblik bestaat, dat dat op Peppel geregistreerd ja, wordt. Ja, ja, ja. ja. Want nog even voor, voor mijn blond haar. Um, er is geen logisch verband tussen BTW, Bonnetjes en Peppel. Nee. Nee, nee, nee. Dus want ik, een ondernemer kan dus, hypothetische situatie, kan bij mij uh, komen eten. Ik maak hem een b 2 bonnetje dat is geen Peppel. Dat en hij krijgt peppel. een b 2 bonnetje wat Bart net zei, dat is ook geen Peppel. En, Klopt. Ja, ja. Dus het gaat hier alleen maar om facturen die er opgemaakt worden in een B2B-context. Dus okay. uh, twee ondernemers onder elkaar. Ja, oké. Okay. Um, ik uh, wil met Pepol beginnen? Eerste stap? Zelfde als bij andere ondernemers? Hetzelfde als bij andere ondernemers. Je zoekt Bel gewoon een programma. U belt liefst de boekhouder om ja. te kijken van welk programma kan ik het best gebruiken. Oké, okay, dankjewel. Dat is, dat is al helder. Volgende sector, ook een van mijn favorieten. De bouw. Uh, de bouwsector. Wat, wat betekent Pepol voor bedrijven die, die werken met aanbestedingen en de overheid? Stel je voor, hè, je, je, je bent een bouwfirma en je werkt voor de gemeente, de overheid enzovoort. Hoe zit het daarmee? Dezelfde procedure die doorlopen moet worden, ook daar, eh, die moeten zich registreren, want die moeten facturen maken, um, moeten zich registreren op het Peppel-netwerk, net zoals ieder ander zich moet registreren voor zijn inkomende en uitgaande postbus. Um, en die maken hun facturen op dezelfde manier als dat ze altijd gewoon zijn, alleen met een facturatiepakket. Ja, um, want voor, als je voor de overheid werkte, was dat al vroeger van toepassing, geloof ik? Of hoe zat dat net? Uh, ja, dat is in 2000, moet ik even nadenken, 2001. 21 denk ik zijn die daar al mee gestart en die hadden dan een eigen platform waar dat ze op werkten. Tuurlijk. Um, Zelf wat gebouwd. Ja klopt, ja. klopt. Um, heel heel ingewikkeld, heel uh, heel um, hoe moet dat zeggen log ook qua gebruik. Uh, ondertussen zijn ze daarvan afgestapt. En mag iedereen een eigen software gebruiken dat weliswaar op dat Peppel-netwerk zit. En kan je gewoon je factuur opmaken. Wat dat die dan gaat vragen is uh, bij het versturen van de factuur uh, zet er mijn PO-nummer in. Want dan komt dat in de juiste postbus van de overheid terecht. Ja, ja want anders gaat het daar gewoon uh, verloren, in verloren in de hoogte. Uh, uh, ik heb onderaannemers. Uh, als die nu niet met Peppel werken die moeten met Papo werken. Want anders is die factuur anders is die factuur niet geldig en moet ja. ik ze ook niet meer betalen. Oké, okay, goed. Dus motivatie tot en met. Uh, hoe zit het dan eigenlijk met voorschotfacturen? Dezelfde. Dat zijn ook facturen op dezelfde manier. Dus op dezelfde manier opgemaakt, op dezelfde manier verzonden. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik factureer naar particulieren. Dat kan ik dan eigenlijk ook doen vanuit mijn... Vanuit je softwarepakketten. Dus dat gaat op dezelfde manier. Het, het enige verschil daar is... Een particulier is niet gehouden aan zich te registreren op het Peppel-netwerk. Mm -hmm. Dus die gaat een factuur krijgen via mail. Ja. Of Met dat bestandje via... er nog bij, ja. waar ze niks mee zijn Waar ze helemaal niks mee zijn, maar, <sus> maar die gaat gewoon een pdf-documentje krijgen... waar hij heel mooi kan lezen wat dat er op die factuur staat. Of op de al oude manier... We printen ze af, steken ze in een, brief, een, een omslag ja, en in ja. een brievenbus van de post. Ja, ja, ja. Dus, dus eigenlijk is het wel leuk. Je krijgt met, met een peppel compliant programma de mogelijkheid om zowel naar de overheid, naar toeleveranciers, naar particulieren vanuit één punt ja. te versturen. Ja, klopt. Okay. En je hebt het, het, het, uh, de garantie dat ja, als die een factuur van jou krijgen, dan is die van jou. Hè. Dan wordt die weer, kan die niet gefaked worden. Nee. Klopt, okay. qua veiligheid is dat wel een stuk veiliger. Ja, zeker als we gaan kijken van hoe cybercrime is on the rise. Hè. Mensen worden zeer veel vaker in het Zak gezet uh, met, met vreemde facturen van vreemde mailadressen. Mm -hmm. dus, uh, dat brengt mij naar de volgende sector. Dat is niet een logische brug, maar het stond gewoon op mijn lijstje. De medische sector. Hè. Uh, dat kan gaan van hè, uh, zorgkundigen of medisch verpleegkundigen of paramedici of kinesisten, artsen, uh, specialisten, waar ja. we het de vorige keer over hadden. Uh, hebben die ook allemaal te maken met Peppol? Sommigen. Sommige leg uit. <tieft> Um, er bestaat in de btw wetgeving een bepaald artikel. En dat is artikel 44. Oh. Um, de meeste artsen, um, de meeste verpleegkundigen, de meeste zorgkundigen vallen onder dat artikel. En dan zijn ze vrijgesteld, want dat is een van de uitzonderingen. Maar stel bijvoorbeeld een tandaard die uw tanden gaat bleachen. Ja? Dat zijn esthetische ingrepen. Die vallen niet onder de gezondheidszorg en niet onder dat artikel. Um, dat is gewoon puur esthetisch. Dat valt dan onder de BTW. -bedgeving. W-wetgeving, Dus ja, dan moeten ze geregistreerd worden. Ja, voor de, voor de, de ondernemers die luisteren en kijken... die nu schizofreen worden, die hebben zoiets van... Wacht even. Die mannen hebben... Soms een BTW-nummer. En soms geen. En soms niet. Ja, afhankelijk van welke behandelingen dat ze doen. Meestal zijn dat ja, tandartsen die effectief esthetische ingrepen doen, uh, implantaten uh, die puur esthetisch zijn. Dus niet voorgeschreven voor je gezondheid. Ja. Um, het makkelijkste voorbeeld is misschien een plastische chirurg. Ja. Een esthetische ingreep van om het even wat op mijn lichaam, omdat ik er mooier wil Nog uitzien. Nog mooier. Nog mooier? Nog mooier. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Um, dat zijn onder btw-wetgeving handelingen. Ja. Stel, uh, ik heb borstkanker gehad, ik moet een borstreconstructie doen. Dat valt nu onder de gezondheidszorg, want dat is niet meer puur esthetisch. Ja. Dus daarvoor geen factuur. In het andere geval wel een factuur. Oké, okay. want dat is leuk eigenlijk. Je, je mag bijna zeggen, als er iets van, of een gedeelte van via het heeft gaat... Ja. ...is het geen, is het geen factuur. Ja. Uh, Oké, okay, ik, ik zit er al een week op de knieën van... ...ik ben een gedeconventioneerde tandarts. Mm -hmm. uh, dan wordt maar een stuk van het remgeld terugbetaald. Terug en de rest? Moet ik daar een factuur voor maken? Nee. nee. Nee, nee, ook niet. Oké, okay, goed. Want dat was zo de moeilijke... Ik zo, daar was ik over aan het nadenken. Goed. Um, dus heel... Uh, ik ga een paar voorbeelden erbij halen waar mensen misschien wel eens aan dachten. Want ik ben zelfstandig verpleegkundige. Ja. En ik werk in een groepspraktijk. Ik doe zoveel patiënten per x en ik factureer aan de groepspraktijk. Of hoe zit dat juist? Um. Ja, die factureren. Die, eigenlijk wordt er niet gefactureerd aan de groepspraktijk. Dus de groepspraktijk die gedeelte van haar inkomsten afstaat voor het stukje wat dat de ja, onderaannemer, ja. de verpleegkundige, gewerkt heeft. Um, maar dat valt allemaal onder artikel 44. Dus nee, die moeten ook niet ja. uh, geregistreerd worden. Want uh, ik als zelfstandig. Stel, we, we gaan even terug naar de, naar de aflevering van vorige week. Het is trouwens heel leuk als je ze nog niet allemaal hebt geluisterd. Hier is de trigger voor ga maar terug. Um, ik, ik ben zelfstandig verpleegkundige. Ik werk met een vernootschap, wat een groepspraktijk is. Ja? Hoe zit dat? Moet ik, als, als wij onderling aan elkaar factureren. Nee. Nee, omdat die handelingen vallen onder artikel 44, moet daar ook niets. De factuur moet niet per pol geregistreerd worden. Oké, okay, goed. Um, ik ben huisdokter met mijn eigen praktijk. Nee, nee ook nee. niet. En uh, ja, die hadden we. Ik ben plastisch chirurg en ik werk in een ziekenhuis. Dat hangt... Soms wel, soms niet. Dat hangt van de behandeling af of de ingreep af. Ja. ja. ja. Dus uh, over het algemeen is het... Wat ik, wat, ik, wat ik hoor van wat jij me vertelt, wat Bart me verteld heeft, is van over het algemeen valt het nog wel allemaal reuze mee. Zeker en vast wel, ja. ja. Het aansluiten in aan het Peppol-verhaal is, is, is makkelijk. Je boekhouder kan je daarmee helpen. Er stormt morgen bij Adako iemand in volle paniek uh, aan je kantoor in. En die zegt van, help, ik ben er niet klaar voor. Wat zijn de eerste stappen die jij met zo iemand doet? Ja, even kijken van, moet die wel? Is hij wel verplicht? En ten tweede is gewoon gaan bekijken van, oké, okay, goed... Wat, wat willen die precies? Wat verwachten die van een facturatiepakket? Hoe moet dat werken? Uh, aan welke voorwaarden moet dat voldoen? Uh, en dan gaan we ze zelf registreren uh, afhankelijk van wat dat ze willen gebruiken. Oké, okay, goed. Heel veel bedankt voor deze heldere toelichting. We hopen ook dat het voor jullie helder geworden is thuis en uh, voor de mensen bij wie we op dit moment tussen de oren zitten. Peppel, het valt allemaal reuze mee. Het gaat ons leven hopelijk een stukje veiliger maken. Ik vind het al makkelijker dat ik niet meer op twintig portalen ga moeten inloggen voor mijn facturen bij elkaar te rammelen als ondernemer. En uh, ook uh, van het moment dat je in aanraking komt met sectoren als de bouw, als uh, de horeca en de medische sector, uh, ja, dan hangt het allemaal een beetje af van waar dat je zit. Maar over het algemeen niet zo'n zware reden tot paniek. Komt allemaal goed. We hebben nog tot 1 januari. We kunnen er tijdens de zomer eens deftig over nadenken. Maar we zouden het eigenlijk gisteren al moeten doen. Best wel. Best wel. Gewoon al omdat het je makkelijker laat de dingen doen die je misschien niet zo graag doet. Factureren doen we wel graag, maar de administratie, administratie erom niet. Zo. niet uh, en dat je je kan bezighouden met je core business. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren en het kijken, Bart, Conchetta. Dankjewel voor erbij te zijn. En wij zien elkaar terug in de volgende aflevering van de CrossCheck. Jullie kunnen de. Uh, links naar de onderwerpen waar we het over hadden terugvinden op podcast.adaco.be of volg ons op de socials en zorg dat je zeker mee bent. Niet alleen met Peppel, maar ook met het succes van je onderneming. Dankjewel, tot de volgende keer.